Bij ons is nu uh, komen zitten Clara Antonis van Alfa en dat zijn uh, studenten archeologie. Goedenavond. Uh, Goedenavond, <laughs> zeer fijn. Jullie hebben dit weekend nog een toneelweekend gehad. Normaal gezien gingen jullie vandaag repeteren, maar dat is dan toch spijtig nog niet uh, doorgaan. Maar ik ben blij dat jij bij ons zit, want je gaat het hebben over. Je mocht hem hebben. Wat mogen we hebben? Of wat mag ik hebben? Um, de mannen. <laughs> uh, ja. De vrouwen in het toneelstuk zijn nogal ontevreden met de mannen in hun leven en ze doen dan ook verwoede pogingen om er vanaf te geraken. Well, ja, universele thema's worden hier vandaag overal bespeeld. Um, we moeten even zeggen, hè, Clara, uh, jij uh, doet regie, je speelt ook mee uh, ja. en hebt eigenlijk ook het stuk gekozen. Dus uh, jij bent de aangewezen persoon om te, te zeggen waarom je het stuk hebt gekozen. Um Eerst en vooral omdat het, ja, het heeft heel universele thema's. Vrouwen hebben altijd wel iets te klagen over mannen, en omgekeerd waarschijnlijk ook. Maar ook vooral omdat het een heel grappig stuk is en de humor vrij goed past bij de humor die studenten archeologie uit Leuven nogal aanhangen. En dan moeten we natuurlijk weten, wat voor humor is hm. dat? Ik denk de humor die bij veel jonge mensen wel aanslaat... Uh, veel grapjes rond seks, maar ook een paar archeologisch getinte grapjes rond Indiana Jones of zo. Spannend. Ja, heel spannend. Nee. Nee, Ik ga nee, maar, niet alles vertellen. Nee, alles, nee, maar we gaan het hebben over de, over de voorstelling toch nog iets ja. meer. Hè. Uh, je was al beginnen uh, uitleggen, uh, het gaat over vrouwen en mannen, uh, maar... Uh, ja, kan je even misschien kort uh, ja, een synopsis van het verhaal geven? Ja, ik zal een poging doen, want het is niet zo heel gemakkelijk. Maar het stuk begint eigenlijk met drie zussen die op bezoek gaan bij hun moeder. Ze zijn daar uitgenodigd en ze brengen hun echtgenoten mee. En daar blijkt dat uh, hun vader hun moeder heeft laten zitten om er met zijn secretaresse van door te gaan... En dan komen ze de verhalen boven van, eigenlijk wil ik ook wel van mijn man vanaf, want hij heeft geen tijd voor mij, of hij kan echt niks goed doen. Of het is ai, altijd zo die flauwe grapjes, en dan bedenken ze dus van alle plannetjes om hun mannen te verleiden, ai, door andere vrouwen dan. En ja, zo ja, ontstaan er nogal moe ai, verwikkelingen, waardoor er... Ja. Van alle rare situaties ontstaan. Echte situatiecomedie, eh. vat ik dat goed samen? Ja, het is eigenlijk ja, zo'n typisch stuk dat ook in dorpstheaters vaak gespeeld wordt. Uh, maar iets moderner dan de meeste dingen. Mm -hmm. uh, jij regisseert. Uh, mm -hmm. Met hoeveel mensen zijn jullie het stuk aan het spelen? Uh, er zijn negen rollen. En aangezien ik regisseer, zijn we dus ook met negen mensen. Ja. Er zitten nu natuurlijk niet zoveel studenten in archeologie, dus je hebt ze niet voor het uit, uh, uitkiezen. Um, uh, hoe ben jij ze aan het sturen? Uh, is het, uh, ben jij een strenge? Of, uh... Ik probeer dat, dat lukt niet <laughs> altijd even goed, omdat wij, ja, iedereen kent elkaar zo goed omdat we niet veel mensen zijn, dat het heel moeilijk is om echt streng te blijven ook omdat ja, het zo'n leuk stuk is, wordt er vaak heel veel gelachen en is het moeilijk om ze in toon te houden. Maar ik denk dat de mensen die we uiteindelijk gevonden hebben voor alle rollen, zo goed bij die rollen passen dat het eigenlijk niet zo moeilijk is om in, te, in het stuk in te leven. En ik ben best wel tevreden met de vooruitgang nieuwe boeken. Dus. Ja, ik zei daarnet dat jullie dit weekend een toneelweekend gehad, dus heel veel mm -hmm. gespeeld, heel veel geoefend, neem ik aan. Ja. Hoe ver staan jullie met de, met de voorbereidingen? Um, ja, aangezien we pas na de paasvakantie spelen, zitten we nog niet echt in de eindfase, maar ay, de teksten beginnen nu eindelijk in de hoofden te zitten. En dat, eh, dat is toch al een heel groot punt, zeker, omdat uh, voor comedies uh, heel belangrijk is, vooral de tekst. Het, het spel is daar ook belangrijk, maar ay, zolang de teksten niet, niet in de hoofden zitten, mm. is het heel moeilijk om echt te beginnen werken aan situaties... En, dus ik ben heel blij dat dat al lukt. Ja, want vooral ook met zo'n is timing is belangrijk, hè. Ja. Uh, en de, daar, ik denk dat je daar, de, daar hard op moet oefenen. Ja, dat hebben we dus ook tijdens dat dan heel weekend gedaan. <laughs> Aangezien, ja, er nogal een paar intieme scènes in komen, dus het is het heel moeilijk om intieme die... Intieme scènes, zeg ja, meer, zeg meer. Um, ja, zo, welke armen moeten waar komen, waar moeten die lippen juist, <laughs> en, ja, dat is heel moeilijk en dat moet zeker op voorhand afgesproken zijn, want anders wordt dat een groot gefriemel op het podium. En, dat en is... een battle of the sexes, yeah. nog binnen het stuk. Mm. Uh, wel, wel, Clara, ja, ik, ik kan er mij vooral alles al bij voorstellen. Uh, ik hoop dat het niet zo erg is als ik me voorstel, <laughs> <laughs> niet zo expliciet. Mm. Maar uh, dat is allemaal te zien uh, op 27, 28 en 29 april, ja. uh, in de coulissen ook. Inderdaad.